1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Akkoord over begroting België. Babysterfte in Nederland enorm afgenomen. En Nederland rondvoert in Mali. Het weer, toenemende bewolking met later hier en daar wat regen. Het is zacht met temperaturen vanmiddag tussen 9 graden in het oosten en 12 in het westen. Er staat een stevige zuidwestenwind die morgen op de wadden tot stormachtig kan toenemen. Verder morgen in de loop van de dag bewolking en regen. Maandag en dinsdag is het weer droog. Na een marathonvergadering van meer dan 18 uur zou er in België een akkoord zijn bereikt over een nieuwe begroting. De Belgische koning Albert heeft verheugd gereageerd. Formateur Elio Di Rupo heeft nu gevraagd... zo snel mogelijk een regering te vormen. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, wat weet jij van het akkoord? Ja, er is een akkoord over de grote lijnen. Is iedereen het eens? De onderhandelaars van de zes partijen zijn nu de teksten nog aan het nalezen. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. De Nederlandse en de Franse teksten, de vertalingen of alles wel echt klopt. En dan zullen ze waarschijnlijk later vanmiddag naar buiten komen. En dan is er dus een akkoord niet over de regering nog, oh. maar over de begroting van volgend jaar. En over het aanpakken van werkloosheid en over het beperken van het vervroegde vervroegd pensioen. Heel belangrijk groot akkoord. Maar als ik het goed begrijp, is er dus nog geen nieuwe regering? Nee, nog niet. Het is wel de laatste grote hobbel in die formatie van, van 531 dagen. Er zijn nog een paar losse eindjes over justitie, een paar regionale dingen. Daar zal de komende dagen nog over uh, uh, gepraat worden. Na verwachting, volgend weekend partijcongressen om het regeerakkoord goed te keuren. En dan kan daarna Elio Di Rupo Belgisch premier worden. Joris, waarom is het ineens zo snel gegaan? Nou, Snel is relatief natuurlijk, naar nou, zo'n lange ja. formatie. Maar gisteren... Uh, ...kwam er een waarschuwing van Standard Poor's. De kredietwaardigheid van België werd verlaagd. Dat hoorde Elio Di Rupo in de ochtend. Dat heeft de druk natuurlijk enorm opgevoerd, want dat gaat België geld kosten. Daardoor is er na tien uur onderhandelen eerst tussen Elio Di Rupo en zijn grootste tegenstander, de liberalen... ...hebben ze besloten dat ze wel door moeten gaan om de markt te geruststellen... Te ...om te bewijzen dat België toch echt een land is dat bestuurd kan worden. Dus na anderhalf jaar zou... België dus daadwerkelijk een kabinet krijgen? Daar lijkt toch wel naar echt naar uit te zien. Correspondent Joris van Poppel. Goed nieuws over babysterfte in Nederland. Had ons land in 2001 nog de hoogste baby, babysterfte binnen de toenmalige Europese Unie. Inmiddels moet dat beeld worden bijgesteld. Het onderzoek blijkt nu dat de babysterfte sindsdien namelijk met 40 procent is gedaald. Die daling komt niet onverwacht, vertelt gynaecoloog Hein Bruinsen. Hij is emeritus hoogleraar verloskunde bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. We hebben natuurlijk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 Gewapende mannen hebben in Mali drie toeristen ontvoerd en een vierde, een Duitse toerist, gedood. Een van de ontvoerde toeristen is een Nederlandse man, correspondent Kees Broeren. Mensen werden gedwongen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 Op het centraal station van Antwerpen is een dronken Nederlander... gisteren door een trein overreden, maar hij heeft het ongeluk overleefd. De man van twintig was na een nacht stappen met vrienden op de rails gesprongen. Dat gebeurde net toen er een trein aankwam. De machinist maakte nog een noodstop... maar kon niet voorkomen dat de trein over de man heen reed. Tot ieders verbazing kroop de dronken Nederlander... kort daarna ongediert weer het perron op. En daar kreeg hij een bekeuring wegens roekeloos gedrag.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 In Olst is een auto onder een trein gekomen. En daarbij zijn twee mensen omgekomen. En Kramer van de politie IJsseland, wat is er gebeurd? Um, om ongeveer half twaalf uh, vanmiddag uh, is er inderdaad een uh, personenauto. Uh, onder een, uh, een uh, lege uh, trein terechtgekomen. In de trein zaten dus geen uh, passagiers. Uh, de auto maakte uh, onderdeel uit van een rally. En uh, de twee personen die in de auto zaten, zijn allebei om het leven gekomen. Het zijn rally voor oldtimers toch? Ja, dat klopt. Het gaat om een oldtimer-rally. Um, ik weet nog niet exact uh, welke rally dat is. Uh, maar goed, dat, uh, dat zoeken we natuurlijk zo snel mogelijk uit. Uh, mm -hmm. uh, maar dat is in ieder geval de informatie die we op dit moment hebben. Oké, okay, ja, een logische vraag was... zou die zijn afgelast, die rally? Maar dat weten dus niet. Ja, de rally is afgelast. Oh, dat wel. Dat, dat, uh, dat weet ik wel. Uh, ik weet alleen nog niet precies om welke rally het gaat. Maar ik heb begrepen dat de rally, organisatoren van de rally... de rally afgelast heeft. Was dat bij een uh, onbewaakte spoorwegovergang? Um, ja, het. was... Uh, wat ik uh, heb uh, aangegeven is inderdaad dat het om een uh, onderwaakte spoorwegovergang uh, gaat. Oké, okay, twee doden dus. Dat zijn de alle inzittenden van de auto? Ja, dat klopt. Goed, de, de treinverkeer ligt nu stil, neem ik aan. Ja, ja. Okay. Dat, uh, en uh, ja, Ik verwacht dat uh, uh, zodra de, uh, de auto uh, van de spoorlijn is... en uh, dat het zal eerst bekeken moeten worden of er ook schade is aan de spoorlijn natuurlijk. Uh, mm -hmm. dus het kan nog, kan nog wel even gaan, gaan duren... Uh. Okay. Nou, dank u wel voor de informatie. Tot zover Henk Kremer van de politie IJsseland. In zijn woonplaats Zwolle is de organist en dirigent Charles de Wolf overleden. Bijna twintig jaar was hij dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, waarmee hij jaarlijks de Matthias passion uitvoerde in de Grotekerk van Naarden. Verder dirigeerde hij de Kroningsmessen en van Mozart... tijdens de inhuldigingsceremonie van koningin Beatrix in 1980... In 1989 leidde hij een concert van het Bachkoor Holland... tijdens een staatsbezoek van George Bush aan Nederland. Charles de Wolf was 79 jaar. De kaartjes voor de popfestivals Eurosonic en Noorderslag... die waren vanochtend binnen 10 minuten uitverkocht. Ook vorig jaar gingen de 17.000 kaartjes snel weg. De festivals Eurosonic voor aankomend talent... en Noorderslag voor Nederlandse popartiesten... zijn van 11 tot en met 14 januari in Groningen. Wie geen kaartje heeft kunnen bemachtigen... kan terecht bij Eurosonic Air. Dat is een gratis toegankelijk podium op de Grote Markt in Groningen. Sport. Jan Smekens heeft bij wereldbekerwedstrijden in Astana en Kazachstan de tweede 500 meter gewonnen. Hij was een honderdste sneller dan de Koreaan Moteboem. Voor Smekens was het revanche voor de teleurstellende 500 meter van gisteren. Toen werd hij slechts 14e. Als je naar de uitslag kijkt, absoluut. En uh, ja, voor de rest was het, gisteren was het uh, technisch gewoon een drama. En uh, dat was vandaag een stukje beter. Ja, en wat was technisch drama dramatisch? Um, ik had twee missentjes bij de start en de eerste bocht gisteren. En Daardoor verlies je een beetje de rust en dan ga je achter je tegenstander aanholen En dat was al Mo die uh, ook gisteren won. En dan, ja, dan verlies je de rust die je eigenlijk nodig hebt om heel hard te rijden. En dat, uh, dat lukte vandaag wel. Ja, dan hoorde je coach zeggen, gisteren zat je te hoog, vandaag zat je goed. Ja, nog kan nog beter, maar een stuk beter in ieder geval. Maar het werkt dus blijkbaar wel zo, dat als je, je daartoe zet, hè, het moet anders, het moet beter, ja, dan werkt dat dus ook. Ja, zeker. En soms heb je weer een, uh, een schop om die reed nodig om daar weer uh, goed aan te denken. En, het is ook vooral, ja, je leert elke dag weer, elke wildcup weer. En uh, ja, zeker na gisteren leer je gewoon dat je in je hoofd rustig moet zijn. En dat, uh, ja, dat neem je mee naar, uh, naar het verrest van het seizoen. Maar dat wist je toch eigenlijk al? Ja, maar soms uh, moet je soms aan herinnerd worden. Ja. En hoe komt dat dan? Hoe komt je dan die onrust in je hoofd? Nou, te gehaast, te snel, te graag willen. En dat, uh, ja, dat breek je dan op als sprinten. En dan ben je gewoon? Ja, absoluut. Dat is uh, een mooi gevoel. Mooi gevoel. Irene Wust pakte bronst op de 1500 meter bij de vrouwen. Zij moest Nesbit en Pechstein voor zich dulden. Er lijkt een einde te komen aan de spelerstaking in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. De staking ontstond omdat spelers en clubeigenaren het niet eens werden over de verdeling van het geld. Na lang onderhandelen is er vannacht dan eindelijk een akkoord bereikt. Als de achterban van beide partijen met het akkoord instemt, dan kan de competitie worden hervat. Op eerste kerstdag moet er dan weer gespeeld worden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. In België lijkt een regeerakkoord niet ver weg. Koning Albert heeft de Waalse socialist Roepo gevraagd... om snel een nieuwe regering te vormen. De babysterfte in Nederland daalt spectaculair. En tien jaar tijd is die gedaald met 40 procent. En een Nederlander ontvoerd in Mali. Hij werd samen met anderen in Timbuktu uit een restaurant meegenomen. Dit was het NOS-journaal, zometeen de Tros in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van der Ven. Goedemiddag, welkom bij Trost Bedrijf. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland en met ondernemers uiteraard. Met vandaag de baas van de grootste internetwinkel in ons land. Een oer-Hollandse vlaggenfabrikant die alle vlaggen voor het EK voetbal gaat leveren. Een reportage over de Women's Conference Europe die deze week in Amsterdam werd gehouden. En we besluiten Trost Bedrijf zoals elke week met de rubriek geld verdienen aan. Deze week met een ondernemer die rijk wordt van uw hoognoot. Maar eerst... Weekoverzicht. Belangrijkste ondernemersnieuws. belangrijkste ondernemersnieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Kleine brabanden worden, niet, worden groot. Ja, niet zo heel uh, uh, weinig groot ook. Want familiebedrijf Jumbo maakt deze week bekend dat ze C1000 overneemt. Daarmee wordt het met 23% marktendeel de grootste concurrent van Albert Heijn. Dat is de marktleider. En toch verwacht deze supermarktanalist geen nieuwe supermarktoorlog. Dat denk ik niet. De prijzen in Nederland zijn relatief ook al heel erg gunstig. Uh, maar Albert Heijn zal zeker proberen om die prijsperceptie... Uh, proberen vast te houden, dan wel te verbeteren. En dat zullen natuurlijk C1000 en Jumbo ook proberen. Schaalvergroting zien we de komende tijd waarschijnlijk ook bij de veehouderijen. Want het kabinet wil geen wettelijke grens aan de grootte van megastallen. Onze secretaris van Landbouw en Media, volgens mij ook een beetje Henk Bleker. Ja, twintig jaar geleden had een boer misschien uh, 60 of 70 koeien. Uh, ja, in 2020 zullen dat er misschien... Uh, bij een reeks van boeren 250, 300 of 350 koeien zijn. Dat vind ik geen megabedrijf, dat vind ik een mooi bedrijf. En waarom de veebedrijven de varkens niet lekker buiten laten rondlopen... dat kan deze varkenshouder heel helder uitleggen. Vroeger liepen varken los hè, in de stro. Hè. Ja. Ja, en dan ging je bijvoorbeeld drie biggen dood liggen. Ja, dan ben je dus drie biggen kwijt. Zo, dat is een wijze les in de uh, veehouderij. Tot slot de meevallen mee voor de binnenvaart. Door de extreem lage waterstand kunnen de schepen minder lading vervoeren. Dus ze hebben veel meer werk. Normaal varen we hier met 1.750 ton. En uh, nu laden we nog 950 ton, dus we laten uh, 800 ton uh, laten we achter. Dat kost heel veel geld, ja. Ja, dan moet die waterstand niet te laag worden natuurlijk. Want dan uh, kost het nog meer en dan krijgen we weer meer strand. Dat kan wel. Weekoverzicht, weekoverzicht. We staan op de derde plek in de top 100 van onmisbare merken na de HEMA en Kruidvat. En dat terwijl ze pas 12 jaar bestaan en in geen enkele winkelstraat te vinden zijn. Aan de vooravond van de drukke decembermaand zit bij mij aan tafel Daniel Ropers, algemeen directeur van Nederlands grootste internetwinkel Bol.com. Meneer Ropers, goedemiddag. Goedemiddag. Voor ik het met u ga hebben over het succes van de Bol.com. Eerst vier vragen waar u kort antwoord op moet geven. U kent het spelletje, doet het elke week met één gast en vandaag bent u dat. Daar komt-ie. Vier vragen. Vier vragen. Van welk ander bedrijf had u directeur-oprichter willen zijn? Oeh, um, Google. En waar ligt u s'nachts wakker van, meneer Ropers? Uh, van onrecht. Wel, wat voor onrecht? Nou, onrecht in het algemeen. Ik kan onrecht echt absoluut niet uitstaan. Of het in zaken is, of privé, of in de wereld. Het maakt niet uit. Onrecht heb ik een broertje dood aan. Dan spreekt u er meteen in. Ja, nee, dan, dat klopt inderdaad. En dan eerst doen en daarna nadenken. En dat heeft me ook wel eens in een gevaarlijke situaties gebracht. Maar goed, tot nu toe altijd goed afgelopen. Wat was uw grootste businessblunder? Oeh, ik denk, dat wij, ik denk toch dat wij uh, uh, nog sneller, nog meer hadden moeten investeren... om de winkel nog groter, nog beter te maken. Nou, we gaan heel hard, maar ik denk dat we nog wel harder hadden kunnen gaan... als ik dat een paar jaar geleden al had <laughs> gevonden. En waar heeft u tot nog toe het meest geld mee verdiend? Of moet dat nog komen? Ja, ja als Bol.com... Uh, ja, dat moet nog komen. En privé, ja, wie weet wat het leven brengt. Dank je Daniel Ropers. Ja, pop.com. Meneer Ropers, ja, u bent zelf aandeelhouder toch in het bedrijf? Ja, een klein stukje. Ja, klein stukje. Ja, dan moet het uiteindelijk nog allemaal komen als u weg gaat. Maar wanneer gaat u weg? Nou, voorlopig niet. Dus ik blijf... ja, maar dat is het vreemde. Ik begon natuurlijk, nou ja, 13 jaar geleden zo ja. ongeveer, met, uh, met uh, helemaal niet de intentie om uh, 13 jaar later nog steeds directeur te zijn van Bol.com. Ja. Maar wat je dan ziet, het bedrijf ontwikkelt zich ontzettend snel. En mijn banen zeg ik al drie, vier, vijf keer zodanig veranderd qua inhoud dat ja, nu ook nog, zolang ik het, zolang we overlopen van de idee om de winkel nog beter te maken, ik met heel veel leuke mensen kan werken en het allemaal zo, ja, zo bij elkaar past, dan, uh, dan blijf ik natuurlijk met alle liefde en met heel veel plezier elke dag. Voelt u zich toch ook een beetje een, een kleine uh, uh, oprichter van Google? Nou, ja, die vergelijking die loopt natuurlijk eh, ernstig mank. Maar mm -hmm. het is ontzettend leuk, dat ja. is wel zo, om eh, aan de wieg te staan... van iets wat eerst echt alleen een idee is. Waarvan je weet dat als we dat doen, dat het voor heel veel Nederlands... heel veel klanten een hartstikke mooie toevoeging en verrijking is... van de mogelijkheden ja. om te winkelen. En dat het dan uit, zo goed uitpakt en dat bij elke deur die je opent... je heel veel meer nieuwe deuren ziet die je ook nog zou willen openen. Ja. Dat is natuurlijk eh, geweldig. Heel even kort naar het begin. Uh, Bol.com staat voor Bertelsman Online, Duits mediabedrijf. begon destijds inderdaad die twaalf jaar geleden met boeken en cd's... En hoe bent u zelf erbij gekomen? Ja, ik was ooit uh, echt meteen na mijn opleiding bij een strategieconsultant McKinsey gaan werken. En uh, ja, bij het kerstfeest uh, was, daar stond er iemand naast me. En die was bezig met een groot project voor het onderzoeken van een wereldwijd concept voor webwinkelen. En die zocht nog een goedkope consultant die Nederlands sprak. Nou, dat was ik dan. En die mocht het onbelangrijkste land onder zijn hoede nemen bij het maken van, dat haalbaarheids, mm -hmm. uh, van die haalbaarheidsstudie van dat businessplan. Uh, en dat bedrijf is later bol.com geworden. En ik ben dus toen gevraagd, ook om nadat ik dat plan had geschreven... Even om mee te helpen aanpakken met het opzetten, ja, en de rest is uh, geschiedenis. Toch de jongste bediende deed dus heel goed. had een heel goed plan, kijk. Ja, het, het onbelangrijkste land deed ja. het heel erg goed. En, uh, en de jongste bediende, die uh, ja, die is nu ook alweer wat ouder, maar ja. uh... en doet niet alleen maar met boeken en CD's. Gaan we gaan het zo niet. helemaal ja. over hebben, want jullie doen alles met een sterker eraan ook. Mm -hmm. Heeft u wel eens verklaard? Uh, maar laten we eens wat, wat, wat aantallen. Hoeveel boeken doen jullie per, per week of per maand? Nou, afgelopen jaar hebben wij. Echt miljoenen. Ik denk dat we iets van 3, 3 4 miljoen boeken hebben verkocht in, uh, in de afgelopen 12 maanden. Met hoeveel mensen? En, uh, we werken met 400 collega's in, uh, in Utrecht, in ons kantoor. En daarnaast geven we nog aan zo'n duizend mensen werk in ons distributiecentrum... of T-distributiecentra, ja. klantenservice, et cetera. En waar verdienen jullie het meest dan? Wat is het businessmodel? Nou, het businessmodel is, is, is echt vrij uniek en daar ben ik ook ongelooflijk enthousiast over. Want de meeste bedrijven die zeggen dat ze echt vanuit de klant uh, willen denken... of denken, die kunnen dat eigenlijk helemaal niet waarmaken. Omdat als ze dat echt zouden doen, dan zouden ze zoveel geld kosten dat ze niet meer zouden kunnen bestaan. En in e-commerce is er iets grappigs aan de hand. Als je de beste winkel weet te bieden, dan krijg je de meeste klanten. Want klanten kunnen heel makkelijk vergelijken wat is nou goed en wat is minder goed. Dat is sowieso de En waarop vergelijken het effect. ze? Op prijs of op aanbod? Nou, maar ook op kwaliteit. Hè. Betrouwbaarheid is heel erg belangrijk. Op het moment dat Volgende je, dag in huis. Hè. Ja, volgende dag in huis. Hè. Vandaag ja. besteld, morgen huis. Maar is die prijs huis. belangrijk? De prijs is ook ontzettend belangrijk. Maar ja. klanten maken, dat is, de, dat is echt de grote, de grote impact van internet op ja. de wereld, is dat alles transparant wordt. Dus je kan ineens veel makkelijker vergelijken. Ook als dingen goed gaan, dan hoor je het van anderen, dan zie je dat. Als het niet goed gaat, hoor je het ook meteen. En dat maakt dat merken snel kunnen opkomen en ook snel weer kunnen verdwijnen. En dat betekent dat je elke dag dat weer moet waarmaken. Ja. En de lat ook weer een stukje hoger ligt. Ja, even een vergelijken met, de, want dat vergelijken is makkelijk. Amazon.com, een hele grote... andere aanbieder van mm -hmm. allerlei spullen. Ook een grote general store op internet... begonnen mm -hmm. met boeken mm -hmm. en cd's. Jullie winnen daar in Nederland van, volgens mij. Ja, dit, dat, dat is hoe zeker Hoe kan waar. dat? Want dat kan je ook vergelijken. Mm -hmm. en de prijzen liggen daar ongeveer op hetzelfde niveau. Mm -hmm. En het aanbod is het snelste... Uh, hetzelfde. Uh. Ja, maar er zijn dus natuurlijk een aantal dingen... die zijn echt anders. Zij zijn in Amerika begonnen... op een gegeven moment naar Duitsland en Engeland uitgebreid. En wij zijn vanaf dag met volledige focus op Nederland en, en uh, sinds een jaar ook België ja. bezig om echt voor Nederlanders de beste service te bieden. Dat we in 1999 begonnen met het aanbieden van Accept Giro. achteraf betalen. Dus wij sturen de spullen naar klanten waar we nog nooit van hebben gehoord ja. en uh, zij ontvangen die en vervolgens vragen we betaal alsjeblieft. Nou dat was ongehoord en dat zou hebben alle Amerikaanse en buitenlandse bedrijven nooit gedurfd. Maar nou dat, dat deed de de je wel boekenclubs als je voor de ECI's deden. Dat wel maar die bestaan allemaal niet meer. Nee, dat is dat is vreemd hè? Want ja. uh, onze allereerste kantoor was uh, uh, in de op het industrieterrein van ECI en Porta Cabin. Daar is het allemaal begonnen. En uh, toen waren we ook onderdeel van dezelfde groep. Nou, ja. Dus 2002 zijn we uit elkaar gegaan... en heeft Bol.com helemaal op eigen kracht... Uh, zijn, zijn toekomst vormgegeven. Ja. En ja, de boekenclubs, dat is echt iets uit het verleden. En uh, e-commerce ja. is natuurlijk iets dat nog van blijkt. de toekomst. Maar we zijn er nog lang niet. We staan nog helemaal aan het begin. blauw jasje aan een wit hemd. Is dat significant? Is dat de, de corporate... Uh, ja, ik heb mijn, mijn Bol.com... knopen thuis thuisgelaten. <laughs> maar, zeg maar het merk, zeg maar, dat is, zo, dat is iets... Hè, ja, dat zit echt helemaal van binnen. En dat, okay. dat zie je ook aan de buitenkant vaak wel. Eventjes, we gaan even, even naar intern kijken en daarna extern. Intern, mm -hmm. die bedrijfsstructuur uh, die u heeft. 400 man op het mm -hmm. kantoor. Mm -hmm. Hoe werkt dat? Want dat doet u anders. Hè? U heeft uh, ergens gezegd in een interview... je moet telkens je eigen bedrijf weer opnieuw uitvinden. Ja. Dat is de laatste stand van zaken. Als we praten over ja. de interne organisatie. En waarom is die zo georganiseerd? Ja. Nou, Wat ongelooflijk belangrijk is, is als je iets doet... Wat, nog, wat je zelf nog nooit hebt gedaan... of wat ook in de wereld nog maar een paar keer is gedaan... is, is dat je weet dat je elke keer dingen aan het proberen bent. Maar dat je niet zeker weet... Of dat nou ook werkt, en dat betekent dat je eigenlijk die organisatie zo moet inrichten dat er elke dag een beetje geëxperimenteerd wordt, elke dag stappen worden gezet om het weer beter te maken, ja. en dat je dus in staat moet zijn om heel snel te besluiten, ook heel snel dingen die dan niet goed gaan weer te repareren. En dat betekent dat als je zo breed actief bent als wij in heel veel markten in Nederland en België, met, hè, met nieuw tweedehands digitaal dat je dat bedrijf dat we het bedrijf hebben opgeknipt en allemaal kleine clubjes die ja. eigenlijk als bijna als een onderneming in de onderneming, mm -hmm. ja hun eigen experimenten doen en zelf ook bijsturen. Dus ik hoef daar eigenlijk heel erg weinig aan te doen. Okay, want dus er hebt... zijn heel veel gedreven mensen die hun eigen thema. Je hebt jongens en meisjes die doen verzorging bijvoorbeeld. En je hebt de jongens en meisjes, Daar zitten de schierappropresisters in. En de jongens en meisjes die doen de boeken. Enzovoort. DVD's, computers. Hoe voorkom je dat geen koninkrijkjes worden? Want dit businessmodel is in het verleden ook wel eens heftig verkeerd te gaan zien, Philips 20 jaar geleden. Ja, kijk. Ten eerste, we hebben natuurlijk wel een ander soort medewerker dan gemiddelde bedrijven. De mensen die wij aannemen, dat zijn mensen die zelf ook ondernemen. Die vinden het ongelooflijk leuk om bijvoorbeeld te kon gaan werken, omdat je voor heel veel klanten. Ja, relevante dingen doet die beter zijn dan wat er was. En dan, wat is het dan leuker als je zelf echt die verantwoordelijkheid hebt... ook al ben je pas 27 en heb je drie jaar werkervaring... om zo'n stuk onder je hoede te nemen. Ja, hartstikke leuk, doet niet krijg, vergroot, je de dat krijg je van koninkrijk. Dat zijn mensen die gaan nee. ondernemen. Die gaan het beter weten dan Daniel Roos. Ja, maar dat, dat weten ze ook. Dat is het <laughs> leuke. Ja, ik weet, als, als, Hoe zou dat in de als ik, het zou heel slecht zijn ja. als ik iets beter wist... op een, ja. uh, een detailonderwerp dan de mensen die ervoor verantwoordelijk Hoe hou je zijn. dan controle? Nou, door, de, door uh, dat soort structuren juist neer te zetten, juist hm. dat vertrouwen te geven. En juist, en, en natuurlijk, wat we wel doen, is we zijn echt. Fundamentalistisch als het gaat om vanuit de klant denken en werken. Hmm. En al het opportunisme wat je zo vaak in bedrijven ziet. Hè? Even een beetje meer geld verdienen. Hè? Je klanten uh, iets voorspiegelen wat misschien helemaal niet het beste voor ze is. Om dan ja. net iets meer marge te maken. Nou, dat, dingen, dat zit niet in onze cultuur. Okay, dat doen we die, niet. Dit soort hupjes, Er bestaat hmm. ook, een, ook een gevaar dat ze zeggen. Maar die vent die kan het eigenlijk niet. Die andere ondernemer binnen Bol.com. Ja. Uh, ik pak de afdeling heersgeerapparaten erbij. Zoek hem uit. Ik pak zijn budget. En ik ben een stukje groter. Ja, maar goed. Er is dat is intent, ook een gevaar, effect, gevaar toch? Ja, maar er zit intern. Denk kijk, ik te veel in Daar Daar beslis ik dan wel over. Hè? Ja. Okay. Doet wat en hoeveel middelen besteden aan welk thema en welk onderwerp, dat ja. is natuurlijk wel een directiebesluit. Maar daarna is het helemaal aan de team zelf om daar het beste van te maken. En dat doen ze ook. Oké, okay. gaan we even extern. Klanten, want jullie hebben het niet alleen met klanten, met mensen te maken die kopen, maar ook met toeleveranciers. tijdje uh -huh. geleden ruzie gehad met een uitgever, niet zo grote, uh -huh. maar wel een significante bekende, Lemniskaat. Uh -huh. Hoe gaat het met de ruzie? Want uh, heel kort um, uh -huh. is het zo dat zij uh, uh, zeggen dat jullie. Te veel korting bedienen, bedingen meer korting dan de gewone boekhandels die ze best willen geven. Maar waarom zou ze bol.com extra korting geven? Ja. En nu is er ruzie. Ja, ik, bedoel, ik ben altijd heel erg. Want ik hou niet van onrecht, zei ik net. En dat is ook echt zo. Ja. Dit is echt iets waar iemand bewust probeert om Bob en neer te zetten als de Goliath en zichzelf als de David. Ja. Um, uh, dit is een heel uitzonderlijke partij. Uh, en uh, het is jammer dat we hier geen andere mensen het boekenvak hebben, want die zouden dat beamen. Mm -hmm. Wij zijn, uh, denk ik, het braafste jongetje van de klas als het uh, gaat om het ons hard opstellen in onderhandelingen met onze leveranciers... omdat wij maar één ding willen, en dat is ook echt waar het ons om gaat... zoveel mogelijk boeken aanbieden, sowieso alle artikelen aanbieden... Ja. en dan zo goed mogelijk die artikelen aan de klanten promoten waar het voor werkt. En dat als je dan maar is... in 13 jaar tijd tot de grootste afnemer... Ja. je ontwikkelt van zo'n uitgeverij... Mm -hmm. en je koopt in als een boekwinkel die nu dus als als... Als u die nu belt naar die uitgever en zegt: Mag ik één boek inkopen? Wij zitten op dat basale niveau. Nou, ja. dat is natuurlijk. Dat is maar, alle is... andere boekhandels krijgen. Worden wel met alle, alle liefde omworven. Jullie, worden Eigen, jullie krijgen eigenlijk ja, het is te weinig te De wereld op z'n kop. De wereld op zich kop. Ja. Nee, nee, kop. We hebben veel, minder het is dan veel gehoord. Is. Hoe groter de retailer, hoe harder de onderhandelingen. We kennen ja. allemaal de verhalen over Albert ja. Heijn. Ja. Die met zijn toeleveranciers echt gewoon knijpt. om die uh -huh. prijzenoorlog te kunnen blijven betalen. Uh -huh. C1000 uh, nu door Jumbo overgenomen. We gaan zien wat het wordt. Ik hoorde die analist net zeggen: dat gaat hem niet worden. Maar ik vrees het ergste. En wie gaat ervoor betalen, die toeleverancier? Ja. Nou, dat is bij jullie niet zo. U bent heiliger dan uh, Nou ja, we, we dan zijn de denk ik, we zijn, nou nee, dat natuurlijk niet. Dat natuurlijk niet, <laughs> dat, natuurlijk, dat zou ik niet durven zeggen. Maar, maar het, is, het is wel zo dat we heel goed beseffen wat marktconforme condities zijn. En ja. dat we er nog nooit op uh, konden worden betrapt dat we onze, onze hand daarin over spelen. Dit is gewoon een heel uitzonderlijk geval. Oké, okay. eventjes naar de topdruk die er aan zit te komen. Sinterklaas en de kerst. Extra voorraden aangelegd? Absoluut. Ja, het is echt absolute topdrukte. En dan moet ja. je echt denken dat er nu per dag ruim 100.000 artikelen worden besteld. Hè? Dat is echt twee, drie keer zoveel als normaal. Mm -hmm. En dat betekent dat het zo druk is dat we zelfs gistermiddag is er een club van 30 uh, collega's naar ons distributiecentrum gereden. om zelf te helpen inpakken. Want we beseffen dat ja, die miljoenen Sinterklaas-cadeaus. die uh, in het grote boek staan van Sinterklaas. en waar wij een stukje meehelpen om ja. te zorgen dat die op tijd uh, op de juiste plek komen. Ja, Als daar 0,1% niet van op tijd komt, dan praat je over duizend. Duizend gezinnen die je teleurstellen. Dus we halen alles uit de, uit de de kast, ja. alles uit de kast. Alles uit de kast. We zijn natuurlijk zelf ook allemaal ouders. Ja. En beseffen hoe belangrijk het is. Ieder artikel telt nu. En we halen echt alles uit de kast om, uh, om, het op om alles op tijd, tijd, tijd te, te leveren. En dat lukt ook dit jaar weer beter dan alle voorgaande jaren. Ja. En toen was het ook al uh, uh, erg goed. Meneer Ropers, laatste stukje. Ik ga het gaat even over de toekomst. Waarom koopt dit bedrijf niet een eigen uh, postorganisatie? Je verzendt zoveel pakjes. Mm -hmm. TNT gaat het slecht mee. Zijn er gesprekken al met, uh, met de heren, met Peter Bak? Nou, we zijn de grootste, uh, we zijn de grootste klant inderdaad... van uh, in ieder geval de, de pakketpost in, uh, in Nederland. Ja. Met, uh, met uh, uh, ja, ik denk ergens rond de 10 miljoen pakketjes... die we, via, of, uh, uh, uh, die we verzenden alleen al via de pakketpost. En mm -hmm. dan heb je nog niet over de... de de postbodes, die bezorgen ook nog miljoenen. miljoen. Um, en dat betekent dat we natuurlijk wel met nauw met hen in gesprek zijn... hoe zij hun dienstverlening verbeteren. Want ja. alles wat, wat sneller kan, alles wat wij samen beter aan elkaar krijgen, ja. betekent voor de klant echt winst. Dus we zijn wel als belangrijke klant worden, denk ik, ook serieus genomen. Ja. Nou, als daar een kink in de kabel zou komen... dan zouden we uh, wel drastische stappen gaan zetten. Daar kunt u van mij op aan, want het telt maar één <lacht> ding... dat ja mijn droom is natuurlijk dat alles wat vandaag wordt besteld... morgen garandeerlijk 100% kwaliteit er ligt. En liefst nog met een aflevertijdvenster en wat iets meer. En nou, we zijn daar heel hard over in gesprek. Is een gerucht ook gaande dat jullie apotheek online kopen? Of hebben gekocht? Oh, dat uh, ja, is nou, in, in, in, leuk idee. Ik hoorde dat u wellicht over een gerucht zou beginnen. Ja. Ik ben hier helemaal <laughs> verbaasd over, daar weet ik niets van. Maar mooi, business opportunity toch? Je bent toch bij de mensen, die ja, kan maar, boeken brengen maar, en meteen hun pillen. Ja, maar weet u... Voor wat, wat wij doen, ik zei, we zijn niet opportunistisch. En het is ook echt zo. Op het moment dat we, dat we kijken, we zijn natuurlijk flink aan het uitbreiden. We ja. hebben een enorm assortiment Witgoed recent toegevoegd. Een half jaar geleden eh, alle scheerapparaten en, en kruimeldieven van, van Nederland. Maar het moeten wel dingen zijn die voor de klant logisch zijn. Als wij in één keer naar iets springen, mm -hmm. wat helemaal niet past bij wat klanten van ons verwachten. Ja, maar van boeken, ja. cd's naar, naar Witgoed, dat was ook al een, een gekke stap. Ja, maar dat ging ook geleidelijk. Hè? Ja, dat, is echt zo, dat is zo grappig. Hè? Dus u sluit niks uit. Ik sluit niks uit op de lange dat termijn. Dat is heel fijn. <laughs> Dank voor uw komst. Dank u wel algemeen directeur van Nederlands grootste internetwinkel bol.com en we gaan naar Astana heel eventjes weg in Kazachstan waar zojuist de 5000 meter voor mannen is geschaatst en collega Joris van den Bergen die weet hoe dat is afgelopen Joris het is voor de Nederlanders weer eens goed afgelopen op de 5 kilometer. Al zag het een tijdje heel vreemd uit. Want toen de middenmotor uit Frankrijk, Alexis Contin midden in de wedstrijd de tijd van de Noor-Bukko verbeterde tot 6.1743. Keek iedereen een beetje vreemd op. Helemaal toen het Bob de Jong niet lukte om die tijd te verbeteren. De Jong eindigde op de zevende plaats. En met nog één rit voor de boeg stond Contin nog steeds eerste. En die rit werd gereden door Sven Kramer en Jorrit Bergsma. De nummers 1 en 2 van vorige week. Toen won Bergsma en moest Kramer zich tevreden stellen met de tweede plaats. Maar de eerzuchtige Fries wordt met de week beter. Lijkt op de weg terug en versnelde nu na een wat kalme start na 2200 meter. En hij beukte zich naar 6.1383. De winnende tijd van de dag waarmee dus Conté naar 3 werd verdreven. Want Jorrit Bergsma... Baande zich in het spoor van Sven Kramer naar 61540 en werd daarmee tweede. En om het feest compleet te maken, staan beide heren nu gedeeld aan de leiding op de 5 kilometer in de World Cup. Het gaat dus nog steeds heel goed met de Nederlanders. Op de 5 kilometer bij de mannen en sowieso in de breedte met het schaatsen. Want ook dit Wereldbekerweekend verloopt prima voor het Nederlandse schaatsen. Morgen de slotdag. Jongens van den Berg vanuit het ijskoude Astana in Kazachstan. Meer informatie over deze uitzending, check Komende zomer zal de oranje gekte weer losbarsten als Nederland voor goud gaat tijdens het EK voetbal. In Polen en Oekraïne, zoals u weet. Een van de grootste sportevenementen ter wereld wordt een hele grote sportzomer. Waar grote evenementen zijn, daar ziet u ook altijd vlaggen. Veel vlaggen. Nou, wil het geval dat die vlaggen in veel gevallen geleverd worden door een Nederlands bedrijf. Als u de naam kent, mag u het zeggen. Faber vlaggen uit Amsterdam. En de baas van dat bedrijf zit bij tafel, Martin Koppelaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dan moet ik zeggen, een van de grootste vlaggenmakers. toen zei we gaan iets aan vlaggen doen. dacht ik aan de Dokkermer Vlaggencentrale. Die doen veel meer aan marketing volgens mij. Hoe kan dat nou? Nou, ik heb uh, nooit van gehoord. No nee hoor, dat, <laughs> uh, nee, dat is een hele bekende speler ook <laughs> in het land. Ja. Dat klopt. Maar die is klein of hm. groot? kleiner of groter? Kleiner. Ja, kleiner. veel kleiner. Wij zijn okay. veel internationaler opgebouwd. Uh, internationaal, daar gaan we het zo over hebben. Even terug naar de roots familiebedrijf. Hè? Ja, al ruim 80 jaar. Uh -huh. Het is de familie Faber en dit is de derde generatie. Maar u bent geen Faber, hè? Nee, ook niet mee getrouwd. Nee, gewoon een zetbaas voor de Fabers. Zo is dat. Kijk eens, komt en... u uit de vlaggenhoek? Nee, absoluut niet. Nee. En uh, ik ben sinds 1996 werkzaam uh, bij uh, Faber. Aha. Als uh, financiële man ben ik uh, daar, uh, daar binnengekomen. <coughs> Daarvoor uh, bij Hagenmeijer en Bosjemeijer gewerkt. En inderdaad, uh, nou dan ga je met de headhunter praten en dan hoor je Faber vlaggen. Nou ja, ik wist niet dat er een handel in zat. <laughs> Wat u dus gisteren heeft gedacht. Ja. Ja. En, maar dan sta je er verbaasd wat voor een enorme industrie dat daarachter zit. Wat, wacht even, want hoeveel vlaggen? Laten we, laten we dat eens even proberen uh, kenbaar te maken. Als ja. we kijken naar oppervlakte, ja. uh, dus echt vierkante meters of misschien wel kilometers. Ja. Hoeveel vlaggen maken jullie op jaarbasis? 5,5, 6 miljoen vierkante meter per jaar. En dat, dat, dat want is... ja, wij maken vlaggen van 10 bij 15 centimeter. Ja. En we gaan er bijvoorbeeld eentje voor uh, Polen een maken voor 500 vierkante meter. Goedemorgen. Dus dat is niet, maar als je zegt een vlag van vierkante meter, de gemiddelde vlag, ja, dan heb je dus over 5 miljoen vlaggen. 5 miljoen ja. Goedemorgen. dat zijn uh, enorme ja. aantallen. Ja. Als ik dat neerleg op de, op de kaart van Nederland en België, dan wat bedek het, ik dan zo'n beetje? Ja, dat is heel veel. Ja. Dat is heel veel. En daarom zijn we ook heel erg internationaal ingesteld, want dat ja. raakt in Nederland, dat, dat vermarkt je in Nederland niet. Nee, nee. even voor de weet. Als je alle mensen in de wereld... allemaal een halve vierkante meter oppervlakte geeft... dan kan je ze allemaal kwijt in de provincie Utrecht... En daar legt u makkelijk vlaggen overheen. Zo is dat. Dat klopt. Ja. <laughs> Wat kost een beetje een vlag? Zo'n Poolse vlag van 500 vierkante meter. Ja, nou ja, ik ga nou niet op de contractdetails nee, gaan. ik maar kan in, wel maar een beetje kijk, vertellen vlag, hoeveel vlag slot hij dat 1 doet? 1,50, een Nederlandse vlag. Ja, die kost, die kost uh, twee tientjes. Kijk, u kunt ook tegenwoordig uw eigen vlag, een Bas van Werven vlag. U laat het. Daar wordt het de voor, uh, meneer Koppelaar. Ja. ja, nee, nee, nee. Geeft u uw foto mee <laughs> en ik zorg dat die volgende week wordt afgeleverd. <laughs> nee. Dus dat, uh, dat kan allemaal. Maar wacht even, want we werken ook internationaal. U zegt ja. hè, we leveren aan sportevenementen. Innovatie in vlaggenland is dat er. En ja. zo ja, waar zien we dat dan? Ja, bijvoorbeeld, wij hebben vorig jaar uh, Light Up uh, geïntroduceerd. <laughs> dat is een vlag die geeft. Uh, overdag is dat gewoon een keurige vlag. Ja. S'avonds met UV-licht gaat hij helemaal oplichten. Dan komen de kleuren komen echt naar je, naar je toe. Dat is echt revolutionair. en we hebben ook een patent op. En... Is dat met fluorescenten verf of zo? Of werkt dat met, met, met hoe? Nee, ja, dat? dat is met fluorescent, Maar dat is niet dat, dat gele of dat groene. Maar het nee, nee. is gewoon echt een full color bed. En totdat daar die speciale inkt erin zitten met UV-licht, en dat hoeft er echt niet een meter boven te zitten, dat kan gewoon een paar meter verder weg. Uh -huh. Komt dat beeld helemaal naar je toe? Dat is echt toen ik het de eerste keer zag, was het ook ja, ik geloof het mijn eigen ogen niet. Ja. Nou, nou, komt u uit de Hagemeijerhoek. Borsumij zei u al, ja. uh, internationaal handelsbedrijf? Uh, is Faber ook zo, uh, zo opgezet, zo georganiseerd? Uh, toen ik binnenkwam in 96 was het uh, 100% productie in Nederland en heel sterk uh, de, de, de sales ook. ...gericht op, op Nederland. Ja. Uh, wij zijn dat... Uh, ja, ...naar de wereld gaan, uh, gaan kijken... in de tussentijd hebben we dus onze productie... ...nu in Europa en in Azië. In mm -hmm. Europa staat de fabriek in Polen... ...en in Azië in, in Bangkok, in het droge gedeelte. En we hebben ook nog een fabriek... ...in, uh, in, in Frankrijk. Maar mm -hmm. daarnaast zijn wij dus om die markt te benaderen... ...want die, die benader je niet... ...vanaf het bureau in Amsterdam. Ja. Dus verkoopkantoren in, uh, in, in... ...in Nederland, in België... ...in Engeland, in Duitsland... Zeker ook Zuid-Amerika. Hm. En ik ben van de week een bedrijfwezen open in Australië. In Australië? Dus u ja. zit eigenlijk over de hele wereld ja. met Faber-vlag? heel erg leuk. Goed. En, en dat inderdaad, je kan zelf vlaggen laten maken. U heeft al heel kort eventjes over, over innovatie gesproken. Hoe groot bent u als, u, als we praten over de wereldspelers? Bent u, hoort u in de top 5? Jazeker. Jazeker. Ja. ja. ja. Hoeveel mensen werken er, werken er bij faber uh, 250 mensen. Kijk eens al En wat is uw omzet zo'n beetje op jaar 30 miljoen. Zo. Dat is netjes, goede business. Ja, dat is ja ook. absoluut. Wie is de grootste concurrent? Dat is heel moeilijk, maar in Nederland, ja, zonder twijfel. centrale is een <laughs> normaal. Ja, nee, dank Een reclamefilmpje voor Documentarische <laughs> nee, zeker zegt. te weten van niet. Nee, maar internationaal, <laughs> er zijn best wel wat spelers, maar niet zo, uh, mm -hmm. zo gepositioneerd zoals Vapen. Met twee productiepoten, één in Europa, één ja. in Azië. En distributie all around the world. Het is ook niet voor niets dat wij zo'n opdracht als het EK ook uh, binnen hebben gehaald. Ja. En dat hebben we ook gedaan voor de Sydney, voor Torino, voor Athene, de, de, uh, de Asian Games. Hm. Daar pakt u af. Al die, al die sportevenementen pakt u mee. Ja. Waar moet je dan aan denken? Want dat zijn, dat zijn meerjarige uh, uh, zijn het meerjarige deals met de FIFA's in de UW. Nee, nee, dat is, uh, dat, dat is zijn aparte organiserende hier. comité's. Okay. En uh, dit comité, ja het Euro 2012 comité, daar sluit je dan zo'n deal mee. Hoe komt u daar binnen? Want dat intrigeert me, hoe je bij het bij de EK-organisatie <laughs> ja, binnenkomt. Dat is leuk. Uh, nou, wat heel erg, wat, wat ik net zeg: hè, vanaf je bureau in Amsterdam red je het niet. Maar zo'n zo'n zo EK wat in Polen wordt georganiseerd, is dat gewoon voor. Het verschrikkelijk prettig dat je gewoon een Poolse verkoopunit hebt. Ja. Uh, er is een tender uitgeschreven. Nou ja, daar, daar schrijven we dan op in. En hm. daar hebben denk ik meerdere mensen... Dat, dat wordt heel goed geheim gehouden. Dus je weet niet met wie je aan wie je het te concurreren bent. Ja. Uh, nou ja, dan, uh, daar zijn we uit. Uh, wij mochten daar een proeflevering gaan doen. Hm. Nou, dat is allemaal keurig gelukt. En dan op een gegeven moment ik krijg ik de opdracht. Er moet nog wat over de euro's gesproken worden, natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, wat is een proeflevering? Wat houdt dat in? Moet je dan inderdaad zeggen, nou, we maken een Ja, nee, we hebben al vlag? wat steden. Dat zijn drie fases. Mm -hmm. Het euro, het kampioenschap. En we hebben de eerste fase gehad. Dus in bepaalde steden hebben wij al bepaalde gebouwen. en bepaalde straat al aangekleed. Juist. U zegt straten aankleven. Je denkt ja. allemaal aan een vlaggenmast. Nee, nee, met een nee het is veel maar... meer dan een vlag. Vertel, Vertel. wat doe je nu? Het zijn, het zijn spandoeken van, van, van, van 50 meter van 100 meter wat tegen dranghekken wordt, wordt, wordt aangezet. Er worden gebouwen worden erin gepakt. Zometeen als de spelen er ook zijn, lang niet alle bezoekers kunnen in het stadion. <laughs> dan worden er echt aparte fanzones worden erin gericht. Ja. ja, en dan is een muur maar een muur. Dus dat gaan we dan helemaal uh, aankleden. Juist, en dat gaat allemaal met vlaggen van vader. Dat gaat met doek, ja. Leuk. Uh, er is ook veel namaak hè, in deze handel. Nee, er is sorry? veel namaak in de, in de vlaggenhandel. Zeker naar China, toch? Ja, ja, ja, ja. Nou, namaak, namaak. Er is, ja, is inferieure kwaliteit. Nee, oké, okay, maar het, wordt, het is wel dat ze iets namaken. Ze pakken een stuk van uw markt weg. Wat kunt u daar tegen beginnen? Nee, wij zijn zelf dus ook heel actief in Azië. We hebben een Kijk. eigen fabriek in Azië. Ja. Wij kopen dus niets in. Het is onze eigen fabriek in Azië met gewoon Europese standaarden. Natuurlijk maken we gebruik van de goedkope uh, labor. Ja. Maar het is wel uh, de Europese uh, regels met betrekking tot milieu, arbeidstijd, etc. die wij daar Precies. Daar u, doet dat, u doet dat als verantwoord ondernemer. Nee, maar waar ik op doe, is het feit dat er heel veel vlaggen worden nagemaakt in de wereld, wereldwijd. Het is natuurlijk heel makkelijk als je een drukmachine hebt en je hebt een beetje textiel, dan ben je, ben je in de vlaggenbusiness, hè? Dan, je, je kan dan misschien een dan vlag maken. Daar heeft u helemaal vragen... geen last van, zegt u? Nee, zo goed als niet. Totaal niet. Eh, hoe lang doe je nou over het maken van zo'n vlag? Hè? Dat, dat eh, EK begint over zes maanden. straks ja. komt er een ding van 500 meter. Dat moet wel, dat moet wel gemaakt worden. Ja. En als u, als u zegt, ik ga gebouwen inpakken. Ja, dat dat klopt. is dag en nacht draaien, of niet? Dat klopt. En onze industrie... <laughs> ja. Nee, dat is, wij zitten in de reclame-industrie. En de reclame-industrie bedenkt vandaag eigenlijk wat ze gisteren nodig hadden. Hm. Dat is, ook, ja, dat is ook het, het, het leuke van, van, van, ja. van, van ons werk. Maar hoe lang duurt het in dat je een vlag hebt gemaakt? Ja, het ligt er een net aan. Maar als onze machines het naar hun zin hebben. En in deze tijden hebben ze het naar hun zin. Komt er 4000 vierkante meter per uur komt er van die machine af. 4000 vierkante meter. Dat is helemaal bedrukt helemaal dat is bedrukt. Gewezen. En daarna moet er nog wel even geknipt. En een zoom en een ja, draadje. Ja, ja. Dat, dus dat, <laughs> dat vergt dan nog wel wat tijd. Uh -huh. Maar dat levertijd is geen enkel probleem. Ja. Wij hebben een enorme capaciteit. Maar koppelen, ik hoorde net in het hele rijtje de opsomming van alle sportevenementen niet los. 2012. Het is nog niet begonnen, Olympische zomerspelen. Nee, maar... Nee. Oh, wacht even. Het is nog niet begonnen, dus u zit er wel. Uh, ik kan er nog niet heel veel over vertellen, <laughs> maar twee zaken. Het is nog niet begonnen en we hebben een werkopvestiging in, uh, in, in Engeland. Juist. Dus we kunnen gewoon daar straks faber -Vlag ook gaan zien. Zoals mijn vorige uh, voorganger al zei, ik sluit niets uit. Hè? Ik sluit niets uit. Nou, mooi. En, en nog iets. Uh, de crisis. Uh, hoe gaat dat in de bedrijfstak? Uh, natuurlijk... Ja. Natuurlijk merk je wat. Maar zeker, dat is het hele prettige van onze geografische spreiding. We zitten ook heel sterk in Zuid-Amerika. En daar hebben ze weer van noord van geen crisis uh, gehoord. Dus okay. dat compenseert elkaar heel erg mooi. Dus het WK uh, daarnaast... Brazilië, daar uh, gaat u ook uh, flink uh, toeslaan. Zo is dat. Okay. Hij uh, staat op de lat voor uh, 2014 inderdaad WK. En, ja. uh, en ook in 2016 hebben we daar ook de Olympische Spelen. Nee, we hebben daar een verkoopvestiging. Hm. En uh, natuurlijk staat u op onze verlanglijst. Kijk, Waar staat het bedrijf over tien jaar? Uh, u zei net, uh, de top 5 van de wereld. Dat is dan een overbodige vraag. Dan zijn wij nummer 1 in de, in de wereld. En uh, steeds verdergaande distributie, wat ik net zei. In Azië zijn we gestart, in Australië zijn we gestart. Mm. Nou, dat moet veel rijper, moet dat uh, nog ja, gaan, gaan worden. Over tien jaar dan mag de vlag uit. Hele makkelijke gasten. Dank u wel. <laughs> Martin Koppelaar van Faber Vlaggen. Volg ons ook op Twitter. Volg ons ook op Twitter. Het Tros in Bedrijf. Worden ondernemerscongressen vaak bezocht door grijze pakken en stropdassen? Bij de Women's Conference Europe domineerden jurkjes en mantelpakjes de congresvloer. Doel van het nieuwe congres is om vrouwelijke ondernemers en ondernemende vrouwen te inspireren. Onze verslaggever Misha Blok was er afgelopen woensdag bij... en sprak met vrouwelijke rolmodellen over ambities, over netwerken en de moeizame weg naar de top. Vandaag, 23 november, hier in de Passengers Terminal in Amsterdam schrijven bij het eerste hoofdstuk van wat mogelijk een prachtige nieuwe geschiedenis gaat worden. En u bent daarbij en dat is geweldig. Van harte welkom. Carmen Breveld, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen... en initiatiefnemer van de Women's Conference Europe... Er bestaan al zoveel ondernemerscongressen. Waarom eentje speciaal voor vrouwen? De gewone ondernemerscongressen die gaan misschien puur in op ondernemerschapsissues. Maar er zijn zeker een behoorlijk aantal issues in Nederland... waar wij als vrouwelijke ondernemers toch weer uh, oplossingen voor moeten zoeken... Uh, waar de mannen geen last van hebben. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld het gebroken schoolsysteem waar wij uh, hopeloos mee achterlopen. De federatie zakenvrouwen is een overkoepelend orgaan van vrouwennetwerken. Hoeveel vrouwennetwerken zijn er in Nederland? Nou, daar ben ik dus van geschrokken, Want in de hele voorbereiding van de conferentie ben ik, heb ik dat in kaart laten brengen. En toen kwamen op 400 vrouwennetwerken. En dat er zoveel vrouwennetwerken bestaan, wijst dat er juist op dat vrouwen goed kunnen netwerken. Of dat ze het juist heel erg moeten oefenen. Ik vind dat vrouwen over het algemeen in Nederland heel erg bescheiden zijn. Uh, ik heb veel onder de mannennetwerken, in de mannennetwerken verkeerd. En dan gaat men al heel snel aan elkaar vroegen van, goh, wat doet u, waar bent u verantwoordelijk? Voor. Ik doe dat en dat. Kunnen wij nog wat voor elkaar betekenen? Daar en daar ben ik mee bezig. Ze durven te vragen en ze durven ook te geven. En vrouwen willen eerst vriendinnen worden voordat ze gaan geven of gaan vragen. Dat proces moet sneller. Mijntje Lukeraad, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. U doet al jaren onderzoek naar vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Hoe staan we ervoor? Internationaal gezien doen we het uh, niet zo goed. We hebben nu 4% vrouwen in de raad van bestuur en ongeveer 12% in de raad van commissarissen. En daarmee zitten we in de onderste regionen op Europees en internationaal niveau. Uh, groot brittannië zit ongeveer op 18% en we doen het natuurlijk nog veel slechter dan Noorwegen... waar vanwege een wettelijk uh, quotum met 40% is. Ja, waar gaat het fout? Willen de vrouwen niet, kunnen ze niet of mogen ze niet? Ze willen wel en ze kunnen het ook. Natuurlijk zit er ook een factor part-time werk bij. Ja, je kan gewoon niet een plek in de top afdwingen als je part-time werkt. Maar dat wil niet zeggen dat er niet uh, voldoende vrouwen zijn om die posities wel in te vullen. En ja, dus, uh, ze zijn er, daar ben ik van overtuigd. Ik zie ze ook. Uh, het gaat er alleen om dat mensen ze ook selecteren. Maar hoe dwing je zoiets af zonder een kwotum in te stellen? Ja, misschien niet. En, uh, ja, ik hoop nog dat het gewoon toch uh, ook nu door die maatschappelijke druk, door het transparant te maken, dat die druk alleen maar hoger wordt. Dat mensen zich steeds meer zullen laten horen. Maar er zijn natuurlijk uh, genoeg mensen die de hoop hebben opgegeven wat dat betreft. En dat, ja, we argumenteren dat een quote met allerlaatste redmiddel is. Waarom is die diversiteit binnen een bedrijf zo belangrijk? Omdat het uiteindelijk voor het bedrijf veel beter is. Het gaat mij dan niet zozeer om dat vrouwen recht hebben op een bepaalde positie. Dat is meer vanuit discriminatie gedaan. Het gaat mij er echt om dat je met een divers team minder geneigd bent tot tunnelvisie en groepsdenken. Waardoor je uiteindelijk tot betere besluitvorming komt. En dat is gewoon beter voor het bedrijf. En dus uiteindelijk ook beter voor het aandeelhoudersrendement. Het is iemand die wil dromen, wil doen en wil delen. team van Oranje. Ik moet u zeggen, ik ben nog nooit op een plek geweest waar zoveel vrouwen bij elkaar zijn. Uh, Bea Haring, u bent verantwoordelijk voor Human Resource van Ernst Young. Ja. Uh, hoeveel vrouwen werken er in de top uh, bij Ernst Young? 20% van, van het bestuur bestaat uit vrouwen. Dat is best een hoog percentage vergeleken met andere bedrijven. Is het moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Het is niet moeilijk, alleen je moet er wel bewust bij stilstaan. Het is wel iets waar je continu aandacht voor moet vragen op het moment als er sprake is van benoemingen, sprake van voordrachten. Hebben wij voor deze functie naast de juiste man ook de juiste vrouw ter beschikking of misschien iemand met een andere etnische achtergrond? Want sommige bedrijven zeggen van ja, we willen wel vrouwen, maar ze zijn niet te vinden. Wat wij zien is dat ten minste 40% van onze instroom is vrouw. Dus als je ten minste 40% instroom hebt, moet het uiteindelijk haalbaar zijn dat op alle functieniveaus ook ten minste 40% vrouw zijn. Nou, het is lunchtijd en zo'n lunchbuffet bij zo'n ondernemerscongres voor vrouwen ziet er ook echt meteen een stuk vrouwelijker uit, hè? Ja, het ziet er heel lekker uit. Met van die schattige kleine broodjes, allemaal ja. supergezond. Olijven, tomaten, ja. Gaat u ook wel eens naar een ondernemerscongres waar ook gewoon mannen komen? Ja, ja dit is eigenlijk mijn eerste congres waar ik naar uh, met vrouwen ben, ja. Waarom bent u hier naartoe gegaan? Uh, spontaan vanochtend. Iemand uh, zei op Twitter uh, ga je mee en uh, ik ben meegegaan. Dat is ook echt vrouwelijk hè? Lekker heel impulsief. vrouwelijk, heel vrouwelijk en impulsief ja. Elfie Nelissen van Nelissen Ingenieursbureau. U bent vorig jaar uitgeroepen tot vrouwelijke mkb ondernemer van 2010. U bent dus een van die uh, vrouwelijke rolmodellen waar we zo'n behoefte aan hebben. Wat zou u vrouwen willen adviseren om ook zo'n rolmodel te worden? Vrouwen zijn toch best wel vaak geneigd om zichzelf een beetje uh, te bescheiden op te stellen. En juist door jezelf zichtbaar te maken en duidelijk aanwezig te zijn... en gewoon zeggen wie je bent en wat je doet. En dat is vaak al meer dan de meeste vrouwen doen. En als nou gewoon meer vrouwen een eigen bedrijf gaan oprichten... dan zitten ze automatisch in de top. Ja, dat klopt. Dat is een manier om in de top te komen. Zo heb ik het zelf gedaan. En uh, misschien is dat wel een hele goede manier. Voor mij heeft het in ieder geval gewerkt. De beschermvrouwen van deze conferentie... Nelly Kroes. Als Lehman Brothers, Lehman Sisters was geweest... had de economische crisis misschien niet eens plaatsgevonden. de reportage van ons verslag even Blok... vanaf de Women's Conference Europe in Amsterdam. Je hoort het al, tijd voor de rubriek Geld verdienen aan. Het overkomt ons allemaal dat je hoge nood hebt tijdens het winkelen. Nou, probeer dan maar eens een wc te vinden. Want de meeste winkels en warenhuizen hebben die niet meer. En ook de openbare wc's zijn dun gezaaid. Ondernemer Eric Treurniet liep tijdens dat probleem aan met zijn uh, ge, uh, tijdens het winkelen met zijn gezin tegen het probleem aan, zo moet ik het zeggen... en dacht, daar kan je geld mee verdienen. Nou, dat had ik nou nooit gedacht. En iedereen die je dat vraagt, die zegt, hé, wat dan nou? Samen met zijn compagnon Almar Holtz... heeft hij Lou in de Amsterdamse Koverstraat geopend. En dat is eigenlijk een, een, een, ja, een plas- en poepwinkel, dat kan ik het beste zeggen. Uh, gevolgd door vele anderen. Erik die zit aan tafel, Meneer Turnit, Goedemiddag. Goedemiddag. Is het echt zo gegaan? Gewoon met het gezin over straat? We kennen het allemaal, kinderen ja. poppen, En er is niks. Nee, zo is het echt ja. gegaan. Ja, ja, Wandelen door bruggen, met name in het winkelgebied. Uh -huh. Een dagje met het gezin uit. En daar uh, liepen mijn dochters eigenlijk al een aantal keer te klagen over... dat ze naar de wc toe moesten natuurlijk. En dan ga je zoeken en dan kan je het moeilijk vinden. En uiteindelijk uh, ja, vind je altijd wel iets. Het is ja. niet zo dat je nergens terechtkomt. Maar wij uh, uh, ja, liepen uiteindelijk door de winkelstraat heen. En toen zag ik een lege winkel en toen dacht ik, ja, eigenlijk zou je gewoon een winkel moeten beginnen waar je naar de wc kan. Ja. Ja. En dan een beetje netjes, want we kennen natuurlijk die openbare dingen, die, die grote roesfestiale cabines waar je in kan voor 50 cent. En als je per ongeluk blijft staan, word je van voort tot op hoge druk gereinigd geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja. Het zijn een beetje viezige dingen, maar op dat idee komen dat vertalen naar een businessmodel, dat lijkt mij niet eenvoudig, zeg. Nou, dat is, daar hebben we ook echt wel wat tijd in zitten. Ja. Wij zijn uh, samen met PwC met bijvoorbeeld hebben een heel businessmodel gemaakt toen we hiermee aan de slag gingen. Mm -hmm. uh, eerst eens gaan kijken wat voor omgevingen zou je Toedeloom nou neer kunnen zetten. Ja. Uh, het is natuurlijk niet alleen in de winkelstraat interessant, maar ook in treinstations, in, in shoppingmalls. Uh, wellicht ook wel eens een keer op luchthavens, langs, langs de snelweg. Er zijn allerlei plekken waar veel mensen komen en die ook naar de wc te moeten. Daar hebben we allemaal naar gekeken en daar hebben we eigenlijk een plan op gemaakt... hoe we dat zouden kunnen gaan uitrollen ja. als bedrijf. Maar dan moet je er geld aan kunnen verdienen. Ja, en mensen zijn nooit bereid meer dan 50 cent te betalen. Want dat betalen ook bij, de, bij, de, bij het pompstation de snelweg. Hè? Ja, nou, Voor een dat... schone plek. Klopt, dat heeft met volume uiteindelijk te maken. Maar wat kost het als ik met Toedeloe We hebben eigenlijk twee prijzen. In de Kalverstraat, daar betaal je 1 euro. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de huur. Met de locatie. Precies, de huur is daar gewoon dusdanig hoog dat je eigenlijk ook niet anders kan. En de andere prijzen zijn in de winkelcentra en treinstations waar we ook zitten. Daar betaal je 50 cent. Oké, maar er zijn ook winkelcentra die bieden gewoon en winkels naar hun klanten toe. De courtesy dat ze een eigen wc hebben. Die hou je niet zomaar weg, toch? Nee, maar het is gaan jullie overnemen daar? Nou, wij, wij zijn al uh, op een aantal plekken gaan zitten... waar een bestaande toiletfaciliteit zat... die door Toedaloo nu ingevuld wordt. En dat doen we bijvoorbeeld in Alexandrium in Rotterdam. Mm -hmm. Dat doen we in Hoogkaterijn. Is dat daar... interessant voor die ondernemers? Want het is, u praat nu over van die shoppingmalls waar veel winkels zijn. Die besteden dus eigenlijk die, dat stukje customer service... klantenservice uit aan Toedaloo. Klopt. Ja, het interessante daaraan voor die eigenaren van zo'n omgeving... is ja. eigenlijk dat wij daar een ja, profitmodel aan koppelen... doordat mm -hmm. we die toiletten um, ja, tot, tot een zakelijke invulling ja, laten... Dat gaat, ja. Daar gaan ze toch niet ineens. Gaat niemand meer van plassen of meer naar de zevende nou, de, zeven de Grote Behoeften? Het grappige is dat het dus wel zo is. Ja? Wij, wij zitten nu in, in twee winkelcentra... waar echt gemeten is voordat wij daar gingen zitten... en mm -hmm. waar gemeten is nadat wij... en nu wij er zitten. Uh, en daar zie je dat er echt een toename is van 40 tot 50 procent. 40 tot 50? Ja, dat ja. is echt waar. We gaan lekker naar het Alex Gaan we daar eens even naar de wc. Dat ja, is dus absoluut. Waar. Welkom. <laughs> Kijk eens, Hans. U zei het al, die locatie op de kopen dat is een beetje de flagship store. Ja, ja, dat is absoluut de flagship store. Dat is ook de locatie die we bewust hebben gekozen... Ja. om eigenlijk het concept neer te zetten. Wij, wij verwachten dat we daardoor ook veel aandacht door zouden krijgen. Ja. En dat dat ook weer een versneller zou kunnen gaan betekenen voor de uitrol die we willen doen. Is dit concept bekend in andere landen? Ik kan me voorstellen dat in Amerika dit soort, dit soort dingen bestaan, of niet? Nou, wij hebben het niet gevonden nog. Hey. En dat betekent niet dat het misschien niet ergens in de wereld bestaat, maar wij hebben het niet gevonden nog. En het, uh, ja, het blijkt dat de combinatie maken tussen retail en naar het toilet gaan, dat is echt een unieke combinatie die we maken. Hey. Ik begrijp ook dat u in een onderhandeling bent met de metro in Rotterdam. Hè? Ja, dat, dat. Is, dat is heel leuk ontstaan. Dat is eigenlijk via Twitter ontstaan. Er was een hey. Hey. Een vergadering van de gemeenteraad in Rotterdam. Ja. Daar is Toedelo eigenlijk aangedragen door een van de gemeenteraadsleden... als mogelijk een oplossing voor het toilet bij een van de metrostations. Daar werd over getwitterd. En wij zijn actief in, in social media-omgeving. Ook met Twitter, op Facebook. En we volgden dat en zijn daar toen op ingesprongen. En er is nu een afspraak binnenkort. Dus hey. geen idee waar het toe gaat leiden. Maar het is natuurlijk wel een heel leuk voorbeeld... hoe de sociale media eigenlijk tot een zakelijke afspraak wellicht gaan leiden. Absoluut. Dus toch goed om het te volgen, hè? Uh, de, Even, even naar een ander punt, want we hebben het al gehad over, die, over de locaties, over de, over de, de, de, de zaken zelf. Het is, u heeft daar ook een winkelconcept aan gekoppeld, hè, volgens mij? Klopt. Wat ja, kan het, je daar een... krijgen? Nee, hey, eigenlijk alles wat uh, ja, relevant kan zijn voor naar de wc toe gaan. Ja, dus luiers, tampons, dat soort zaken kan je in ieder geval bij ons krijgen. Maar ook artikelen die passen bij persoonlijke verzorging. Of die je misschien een keer nodig zou kunnen hebben op het moment dat je in een winkelomgeving bent. Of op het moment dat je gaat eten. Dus we hebben uh, een lipgloss voor dames, maar dan in een leuke verpakking. Uh, eigenlijk allemaal wat, wat, ja, wat meer fun artikelen die met persoonlijke verzorging te op maken hebben. Op de krant voor heerlijk op de pot? Uh, nee, want die dat uh, is eigenlijk heel onhygiënisch. Uh, dus dat, uh, dat doen we maar niet. Nee. Is dat religieus? hygiënisch? Nou ja, in ieder geval niet als je hem door zou geven. Dat nee, zou niet heel hygiënisch zijn. Niet. Nee, je blijft veel te lang zitten. Dat is natuurlijk het verhaal van de truur niet, hè? Dat nou, ze we de hele we moeten heel wat ongelooflijk snelheid houden, inderdaad. Ja. <laughs> Hoe maak je schoon? Want dat is heel belangrijk, uh, kan ik me voorstellen. Voor het succes van, het, van, het, van dit principe moet je zorgen dat je brandschone plezen hebt, altijd. Ja, dat is heel essentieel. We hebben, daar zorgen we voor dat we eigenlijk continu iemand aanwezig hebben... die, verzor, die, ja, die schoonmaak eigenlijk verzorgt. Dat zijn onze servicemedewerkers, zoals we dat noemen. Dat zijn de gastvrouwen, gastheren van het toiletgedeelte. Mm -hmm. En die zorgen er eigenlijk voor dat, dat, ja, dat na ieder bezoek het toilet schoongemaakt wordt. En door. zijn dat mensen die op de payroll staan bij u of zijn dat franchise-ondernemers? Nou, dat? We, we hebben een organisatie waarbij we de winkels in Nederland, België... en Westelijk Duitsland eigenlijk zelf doen. En ja. Dat zijn de winkels on onder onze eigen beheer. Dus die mensen die daar werken... Die die zijn ook bij ons in dienst. En de winkels eigenlijk in de landen daarbuiten, dat zijn winkels die we via franchise doen. Hoeveel winkels heeft u inmiddels met op, alle franchise-nemers? We hebben er op dit moment tien. En we gaan er volgend jaar weer 60 sowieso openen. Op basis van, van afspraken in die we al gemaakt hebben gemaakt In Nederland of ook daarbuiten? Nee, dat zijn eigenlijk in Nederland de winkels ja. die we gaan openen. Ja. En daarbuiten ja, hangt het ook van de franchise-nemers af hoe actief zij natuurlijk zijn en, ja. en hoe goed ja. zij erin zijn om het concept ook in die landen te vermarkten. Welke landen? Wat ik hoorde al even België, ik hoorde al even Polen, maar wat nog meer? Nee. Wij hebben een, een franchise-nemer. Eigenlijk sluiten we een master-franchise-overeenkomst af. Dat hebben we gedaan in Polen. Dat hebben we gedaan in Spanje. Dat hebben we gedaan in Portugal. De master franchise die krijgt het concept. En die mag dat weer verspreiden ja. aan andere franchisers. Nee, dat is eigenlijk ook weer een partij die, die het dan zelf gaat invullen. Oh, okay. ja, dus, okay. dus dat is in ieder geval zo hoe maar wij dat nu doen. Maar die mag meer dan één winkel. mag hij Ja, precies. Partijen. Die heeft eigenlijk het recht om voor dat hele land de ja. invulling daaraan te geven. Okay. En nou, we gaan dat in Tsjechië doen. We hebben in Israël hebben we dat inmiddels mm -hmm. ingevuld. De eerste winkel in Spanje gaat bijvoorbeeld verbouwd worden vanaf begin januari. Dan gaan we in Barcelona open. En uh, ja, wij, uh, wij verwachten dat dat natuurlijk ook een extra groei mee, met zich mee gaat brengen. Niet bang voor concurrentie, meneer Trunink? Nou, concurrentie is er eigenlijk al. Het is natuurlijk niet zo dat wij de enige zijn die toiletten exploiteren. Er zijn part andere partijen die dat ook doen. We zijn alleen wel de enige die het op dit moment met dit concept doen... waarbij de combinatie met retail aanwezig is. Uh, en ja, er zal best een keer een concurrent opstaan. Um, hoe gaat dit verder? Hoe gaat dit, want uh, u zegt nu, we gaan volgend jaar nog 60, 60 winkels openen. Uiteindelijk is er natuurlijk, ja, heb je in alle winkelstaten en winkelcentra, heb je dit wel, wel verkocht? Of gaat u ook nog naar bedrijven bijvoorbeeld dit soort uh, fulfillment leveren? Want die service kan je uitrollen overal waar mensen naar de wc moeten, hè? Nou, er zijn natuurlijk allerlei spin-offs mogelijk van het concept. Hè? Dus je, je kan ook aan een mobiele oplossing gaan denken voor evenementen, <lacht> voor festivals en dat ja. soort zaken. Uh, in de file, en... ik zie het voor me. Nou, ja, dat echt, dat, mensen, is, dat is langs het natuurlijk. Geen dus, dus, plaszak meer, maar uh, daar, komt ja, precies, de daar komt... Daar komt Toedeloe De, de mobiele Toedeloe, ja. Toe loe, ja. ja. ja. Nou, de, de, de, onze focus ligt wel heel erg op datgene wat we nu aan het doen zijn. Ja. En we geloven ook best dat er hierna met het merk Toulouse nog andere dingen gedaan kunnen worden. Ja. Maar wij hebben wel de doelstelling om juist ditgene wat we nu aan het doen zijn... zo snel mogelijk ook uit te rollen op de juiste locaties. Ja. Nee, en dan zit bedoel... je daar ook gewoon de komende jaren. Ja, ik bedoel serieuze dingen. Hè? Gewoon universiteiten, grote, grote openbare gebouwen, bibliotheken waar veel ja. mensen komen en er wc-bezoekers. En we weten dat allemaal waar vieze plays zijn, waar je echt niet naartoe wil. Nou, het het is de mensen die ons... houden de hele dag hun plas op om, om te zorgen dat ze vooral niet, niet in de sprinter iets hoeven te doen. Nou, de sprinter ja, heeft hem al niet meer he, straks. Precies, de sprinter heeft hem niet meer. Nou, we, nou. De, de, de treinstations zijn voor ons natuurlijk ook interessant. Ja. Hè? Dus wij, eigenlijk kijken wij inderdaad naar iedere omgeving ja. waar gewoon veel mensen komen, waar uh, ja, mensen van het toilet gebruik moeten maken. Nou, ik zou zeggen niet Toedelu. Dank u wel. Dank u wel. Want daar is je van toedeloe. En Volgend jaar 60 winkels waar u wel lekker kunt zitten, zou ik maar zeggen. Informatie uit het programma kunt u terugvinden op ons op website www.trosinbedrijf.nl en op tekstpagina 257. Vragen, opmerkingen, en vooral suggesties, dames en heren. Kunt u mee naar inbedrijf.nl. Na het laat nieuws van twee uur kunt u luisteren naar de Tros Autoshow. Tot zo!